In Gelderland is een meisje van 14 uit een kermisattractie gevallen. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. Het meisje viel uit de attractie Beach Party, een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe het meisje uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen in de attractie vast met beugels. In Amsterdam is een groot muziek- en danscentrum verwoest door brand. Het vuur brak iets voor negen uur uit. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Boven het bedrijventerrein waar het centrum is gevestigd... is een groot deel van de avond een grote zwarte rookwolk te zien geweest. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. FC Barcelona heeft voor de 27 e keer de Copa del Rij veroverd. De Catalanen waren in de bekerfinale te sterk voor Atletico Club. Het werd 3-1. De Londense voetbalclub Arsenal ging eerder op de avond naar huis met de FA Cup. In een uitverkochte Wembley werd het tegen Aston Villa 4-0. In Duitsland is de beker gewonnen door VfL Wolfsburg. De finale tegen Borussia Dortmund eindigde in 3-1.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 Ja. Krak, wat eh? yes. wat wat wat tijd, tief. Tijd, tief. Hoe dan Nog tijd? dan ook? Oh, ja. ja. ja. en dan uh, ja. houden we de! Nog een dan <lacht> ja, weet. Weet, ook? en dan ook? Hoe dan ook? Hoe dan ook? ook? Yeah. <laughs> Zijn we erin? Kun je me horen? Hallo, hallo, het is test, test. <laughs> ja, nogmaals vanuit het uh, patronaat uh, live verslaggeving en live registratie van het 20-jarig bestaan, 20-jarig jubileum van het Rock ACTA Award Festival. Uh, we hebben net geluisterd naar de Solid Rocket Boosters. Uh, deze uh, die voorstelling die gaat. Uh, nu een beetje naar zijn eind toe. En we willen overschakelen naar de kleine zaal waar Pagotini uh, staat te beginnen. Geen idee wat hun stijl is, want ik kan er geen enkele informatie over vinden. Alleen dat uh, Joachim Meerkerk zingt. Op de gitaar hebben we Niels Dussanius en Niels Wilmink. Aan de bas, Jort van Kruiningen. En de drums, uh, Tim Rosman. En daar gaan we nu het komende half uurtje naar luisteren. Veel luisterplezier, mensen. Wij zijn uh, Paiatini, we zijn al heel lang geleden gestopt. Wij komen uit de tijd dat de crossover nog heel erg uh, leuk was. Thanks. So. Nog eentje. You have man. Dit is alweer onze laatste, denk ik. laatste ooit, hè? Nou, weet je nooit. Er uh, zijn allemaal cd's verkrijgbaar daar zo meteen in de hoek. We nou, daar. Die, die nog aan het laatste nummer, uh, net aan het laatste nummer is begonnen... Uh, gaan wij terug naar het uh, café in het Patronaat. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn. Wij zijn hier uh, een live registratie aan het uitzenden... van het Rob Acta Award, 20-jarig jubileum. Uh, we hebben al diverse bands gehad. We zijn hier al uh, vanaf 8 uur aan het registreren... En uh, momenteel zijn aan het starten in het café de Tabasco's. De Tabasco's is een uh, Haarlemse groep. En uh, zij hebben ooit in de finale gestaan bij de Rob Hacknaal Awards in het jaar uh, seizoen 97-98. We gaan even naar een uh, lekker staaltje punkrock luisteren. ...huis aan Chef Special. Ik zag de zanger van Chef Special naast. Dus. Hey, fijne vrienden, wat leuk dat jullie er zijn, zeg. Jongen, jongen, wat een warmte wat een heerlijk gevoel geeft dat toch. Wij waren finalisten in 1997. En ik kan me nog goed herinneren dat het juryrapport uh, rapte over... Niet the Tabesco's still still steeds the same accord, and that's right a bit. The next album is I Screwed It Up. I did my best to do right, but my best was to Tried to kiss her but she said no ba, ba, ba, ba. She said you really have to go ba, ba, ba, ba. And when I turned some music on She didn't like the band I just Laat mij even herinneren dat ik niet meer mijn werkschoenen aantrek. Als ik op een podium sta. Just to put on my dancing shoes. Bedankt. Al uh, hoeveel jaar? 20, 30, 40 jaar. Bedankt Marcel. Het volgende is uh, Grounded. Ja, lieve luisteraars, we schakelen even weg uh, vanuit de zaal, vanuit de Tabasco's, omdat ik uh, heerlijk gezelschap heb gekregen van uh, twee heren. En uh, deze mannen, dat uh, zijn de artiesten van uh, de Solid Rocket Boosters. Ja, ja, ja, ja. Stel je even voor aan uh, onze luisteraars. Nou, mijn naam is Jantijn Prins, ik ben de gitarist van Solid Rocket Boosters. En ik ben Wiegert, uh, saxofonist van uh, de Solid Rocket Boosters. Ja, het is alweer even een paar minuten geleden dat we ze gehoord hebben. Ja. Maar um, ten eerste wil ik jullie feliciteren met een grandioze optreden vanavond. Wij hebben hier in ons hoekje genoten ervan. Dankjewel. Ja, dankjewel. En, en, uh, wat, wat jullie hier doen is ook niet gering hoor. Zo'n marathon uitzending. Ik bedoel, nee, je zit ook waar. al een hele tijd hier. Ja, wij dat niet. een hele poos hier. Nou, ja. Ja. ik wil dat zeggen. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Nou, dankjewel. dankjewel. Nou, mooi. Heel dat je eraan denkt. Stel hier neemt. nou de vragen. Hoe, hoe is het jullie bevallen vandaag? Uh, vandaag de hele dag. Ja, nou alles eromheen. Ja, nee, het nee, hele ja, nee. Rob Acta Awards gebeuren. Uh, super tof. Ook ja? uh, oude bekenden. En, uh, dus het is allemaal oude jongens krentenbrood. En uh, dat alleen al is gewoon een hele leuke avond. Waard. Nou, ik en zie dus dat inderdaad hier. Want wij, uh, zal ik even aan de luisteraars uitleggen. Ik heb zo het zicht op de gang waar de artiesten heen en weer lopen. En ik zie regelmatig dat mensen elkaar in de armen vliegen. En uh, ja. Ja. verbazing en hé. Hey, ja, dus één feest van herkenning. Ja, dat klopt, zeker. En nou ben ik niet in de zaal geweest en ik ben zo ontzettend nieuwsgierig... hoe de mensen gereageerd hebben toen jullie stonden te spelen. Nou, dat was wel ouderwets, gewoon springen, feesten, joelen. Uh, uh... uh, net als wat wij hier stonden te doen zo'n beetje. Ja, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen inderdaad. maar ja. uh, Nee, inderdaad, op het podium klimmen, over Wiegert heen klimmen. Inderdaad, dat gebeurt uh. er altijd Vandaar al die blauwe plekken. ja, ja dus. <laughs> Zeg, en uh, ik, ik, ik ben even gaan informeren. Maar jullie hebben in het uh, seizoen 2001-2002... Uh, in de finale gestaan hè? van ja. de Rob Acta ja, Awards. En, ja. uh, maar jullie zijn niet de winnaar geworden destijds. Nee, dat vond ik wel jammer inderdaad. Ik was, dat was mijn eerste optreden met Solid Boosters als gitarist inderdaad. Ja. En uh, dat wonnen we niet. Maar we sloeg wel erg aan met het publiek. Dus we zijn daarna wel een soort van uh, dingetje geworden onder de mensen, dus wissel wel te vinden in de zalen. Dus uh, toen vond ik het jammer, maar uh, ja? op het moment uh, daarna dacht ik van nou, het heeft toch een effect gehad. Ja, en uh, zo'n ramp was het dus blijkbaar misschien toch nee, helemaal je, als niet. als je mee in Westen wil je winnen, maar dat lukt nou, ja, niet Nou ja, ik denk dat het al een heel, hele eer is om überhaupt in de finale terecht te komen, toch? Ja, ja zeker inderdaad. Ja, maar het is gewoon, als ik had die finale finale, ik, ik brak een snaar. Uh, de, de, de snaar wisselen het snaar en dat duurde heel ja? erg lang, waardoor de vaart het ja? zo een beetje ging inderdaad. Ja. Dus dat was wel heel erg jammer. Ja, dan is het wel een beetje slumielig, ja. Precies Ja, dat het die redenen dat gehad op de uitslag, dat weet ik niet. Nou ja, laten maar we daar het daar maar op houden. En dat is dus goed geweest. Ik bedoel, uiteindelijk is het denk ik allemaal ruimschoots goed gekomen. Want ja. Uh, ja. jullie uh, hebben denk ik een enorme goede ontwikkeling uh, sinds die tijd ja. doorgemaakt. Als Absoluut. ik het zo horen mag. Ja, zeker. Tijdens Robakka was denk ik nog wel dat we ook wel echt een ander beentje waren dan nu. Ja. Volgens mij nog wat experimenteler en met... Ja. Ja, uh, en op een gegeven moment. Later zijn we een beetje de, de, de, de, meer de, de, de oh, yeah. echte swing dingen gaan doen. En dingen die goed liggen bij het publiek, inderdaad. En toen uh, ja. hebben we uh, Blastoff gemaakt, de eerste CD, een paar jaar daarna. En uh, een paar jaar later Itch gemaakt, de tweede. En uh, we zijn nu eindelijk bezig met de derde. En uh, die heet We Are The Solid Rocket Boosters. This is Who We Are, heet het heet daarnaast. Ja. En uh, ja, dat is echt, dat is het ultieme feestmuziek, zeg maar. Dus de, daar, ja. die komt waarschijnlijk september denk ik uit, oktober. Dus het is mix af ongeveer. Ja, die kant. Ja. Yeah. Ongeveer. Hartstikke dus, goed. Nou ja, Helaas jammer. moet ik het gesprek afronden. Ik had nog ah. veel langer door willen gaan. Maar, maar ja, we het... moeten wijken voor het journaal. Okay. Oh, Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws.